De deuren, zijn zij gesloten en vergrendeld? De deuren zijn gesloten en vergrendeld, uw grootheid. Jullie mogen je handschoenen ooit doen. Oh, wat een mooie klauwen, Shiva. Ja, ze zijn niet echt. Ze zijn vast niet echt. Oh, kijk eens, ze hebben allemaal klauwen. Stilte! Jullie mogen je schoenen ooit doen. Oh, Ach, is een het zijn. Oh, je voeten stinken, een beetje, Elsie Dat kan ik niet helpen Ze hebben de hele dag in die nauwe schoenen gepest gezeten ja, Nergens een teen te zien, het is walgelijk Jullie mogen je proeik opzetten Zet je proeik op en voel de frisse lucht op je buistenkop oh, Wat walgelijk En het zijn allemaal kindermoordenaars, stuk voor stuk en ik kan niet ontsnappen. Ik zit hier en ik kan niet ontsnappen. Heksen uit Engeland. Heksen uit Engeland. Armschalige heksen. Waardelooze looiwammen ze van heksen. Schlappe, frivole heksen. Jullie zijn een stelletje ijdele, verachtelijke, niksnutten. <tie> Toen ik vanmorgen zat te ontbijten, keek ik uit het raam. En wat zag ik daar op het strand? Ik vraag jullie, wat zag ik daar? Ik zag duizenden vreselijke, weerzinwekkende kinderen in het zand spelen. Mijn eetlust was gelijk bedorven. Waarom hebben jullie niet allemaal ooit de weg Die smerige stinkkinderen! Oh, help! Nog even en dan Ik vraag jullie waarom Sch, Kinderen stinken Maar ik ben in geen tijden meer in bad geweest Een stank verziekt de hele wereld Misschien overleef ik het wel Wij kunnen die kinderen hier niet gebruiken Nee, nee het dat is niet zo Eén kind per week Is te weinig Kunnen jullie dan echt Niks beters presteren. We zullen best <laughs> beter ons best doen. Beter is niet genoeg. Ik eis maximale resultaten. Dus dit zijn mijn orders. Mijn orders zijn dat elk kind in dit land ooit geroeid, opgeruimd, vermorzeld, verpulverd of. In de pan gehaakt moet zijn. Oh, ja. voordat ik hier over een jaar terugkom. Is dat duidelijk? Ja, allemaal? Ja, allemaal... ja, maar allemaal... ja, allemaal ja, ja, ja zeg allemaal. We kunnen ze toch al mogelijk allemaal, ja, allemaal, ja. allemaal uitschroeien? Wie zei dat? Uh, zei... Wie durft mij tegen te spreken? Jij daar. Jij was het niet waar? Ik bedoelde het niet zo, uw grootheid. Ik wilde u niet tegenspreken. Ik had het. Ik had het tegen mezelf. Jij durfde mij tegen te spreken? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik baat gewoon tegen mezelf. Ik. Ik het, uwe grootheid. Oh, oh. Daar zwaait wat voor gliders. Hij verdient erom. Een stomme heks die tegenspreekt moet branden tot ze ervan verbleekt. Nee, nee, alstublieft niet. Een domme heks zonder hersenpaard? Moet zissen in mijn hete vlam. Haha! Ah, ze mij! Een onnozele heks als jij komt op die barbecue bij mij. Oh, vergeef mij! Oh, uw grootheid! Ik, ik, ik, ik bedoelde het niet zo. Yeah. Een heks die mij ongelijk wil geven. Blijf blijft niet zo erg lang meer in leven. Ze gaat in rook op. Oh. Gevrieteur, dat is een frietje. Gekookt, dat is een wortel. Jullie zullen haar nooit meer terugzien. <tie> Ze is weg. Hé, oh. hey, kijk eens. Daar kringelt iets wits uit de raam. Dat moet er zijn. Dat moet ik hoop dat niemand anders mij nog boos maakt vandaag. Nee, natuurlijk niet. Morgen. Mooi. Dan kunnen we nu ter zake komen. Ja, Graag. Goedemorgen. Kinderen zijn walkelijk. Bravo. Wij zullen ze ooit roeien. Wij zullen ze van de aardbodem wegvagen. Wij zullen ze door het toilet